Door negens met het NOS-journaal. De tropische storm Mangkut trekt nog steeds een spoor van vernieling... door het zuiden van China. Vooral het gebied rond Hongkong is zwaar getroffen. Een onbekend aantal mensen is omgekomen en er is veel schade. Het vliegveld van Hongkong heeft bijna 900 vluchten geschrapt. Bewoners van het kustgebied krijgen nog steeds het dringende advies... om binnen te blijven. Het voorzorg zijn zo'n 2,5 miljoen mensen geëvacueerd. Het dodental als gevolg van de orkaan Florence... aan de oostkust van de Verenigde Staten is opgelopen tot 17... Ook Florence is nu een tropische storm... maar er dreigen nog steeds overstromingen door zware regenval. NS en ProRail willen een treinverbinding... waarmee je binnen vier uur van Amsterdam naar Berlijn kan worden gereisd. Alleen dan kan het spoor een alternatief worden voor het vliegtuig, zeggen de bedrijven. Nu duurt de rit van Amsterdam naar Berlijn nog 6,5 uur. Om de reis in vier uur mogelijk te maken moeten er nieuwe locomotieven komen... die met een snellere dienstregeling zonder tussenstops moeten kunnen doorrijden. Een delegatie van ProRail NS en het kabinet praat er vandaag over in Duitsland. De landelijke aanpak tegen pesten lijkt te helpen, want op middelbare scholen wordt minder gepest. In 2014 gaf 11% van de leerlingen aan te worden gepest, dit jaar was dat 5%, zegt minister Slob. De afgelopen jaren werden scholen verplicht om pestgedrag aan te pakken. Op basisscholen bleef het aantal gepeste leerlingen de afgelopen jaren ongeveer gelijk. De politie wil straatbenders van zakkenrollers en winkeldieven bestrijden met behulp van data. Door gegevens van nummerborden, telefoons en gps te combineren met politiebestanden... hoopt de politie een profiel van verdachten te krijgen en ze tegen te houden voordat ze toeslaan. loopt een proef met die nieuwe methode in Roermond. Het weer het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. In het noorden bewolkt, in het zuiden schijnt de zon vaker. Het wordt 21 tot 25 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Akkie Jooppo. van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Deze gauw houden heeft van alweer een paar jaar geleden van Shakira. in whenever, wherever. Welkom terug inderdaad, Zandvoort op zaterdag uur 2... met daarin de volgende onderwerpen. Ja, terwijl er volop gereest wordt op het circuit Zandvoort... tijdens de DNRT Racing Days, vandaag en morgen... een laagdrempelige raceklasse en uh, die vrij toegankelijk is voor bezoekers en uh, gasten van Zandvoort. Dus wil eens een keer uh, racerij van dichtbij kijken... adviseer ik u om naar het circuit Zandvoort te gaan... om te kijken naar het DNRT Racing Days 2. Waar ook geraced wordt, dat is iets verder weg, dat is in Singapore... en dan hebben we het over de kwalificatie van de Formule 1... die zojuist om drie uur gestart is... En wij volgen natuurlijk het komende uur de ontwikkelingen in Q1, Q2 en Q3. En waar staat Max? Uh, uh, aan het eind van Q3 hopen we op een goede plek. Of wellicht de best van de rest. Want dat heeft hij altijd een paar keer de afgelopen races ook wel weer bewezen. Verder natuurlijk de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Daarnaast los daarvan ook nog wat andere uh, activiteiten deze maand. En dan heb ik het over uh, uh, de, de taartbakken en sporten tijdens de burendag op 22 september. Het behendigheidstesten tijdens de mobiliteitsrace op 27 september. En we beginnen natuurlijk met lekker even emmeren in het uh, theater De Krocht op 21 en 22 september. Maar daarover in dit uur later meer. Ik zou zeggen. Een genoeg reden om de komende uur ook te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. We hebben het weer druk Albert-Jan. En we hebben de zin in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Meekijken doe je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee op twee webcams in de studio aan de Tolweg, Tina. Goedemiddag, Zandvoort. En dit was Yesterday. Hier is Foreigner. Met jij zei het al, aan het begin van uur 2 van Stamford op zaterdag. We volgen de kwalificatie van de Formule 1 race op Singapore. En, uh, we zitten op dit moment in uh, Q1, hè, de eerste van de drie kwalificatierondes. Ruim zes minuten nog te gaan. En uh, rijdt Max op gladde bandjes, of niet? Ja, van die Hypersoft. Die Hypersofts. Die zijn nog softer dan uh, die... Uh, softe... Softer dan soft. Ja, zeggen. Softer dan soft. Dan de Ultrasoft, uh, inderdaad. Voorlopige vierde plek voor uh, Max voor stappen. Ding, Raceplaat, hè? Dat is van uh, de Cap Band en Burnt Rubber. Kijken we meteen even naar Q1. Nog uh, twee minuten te gaan. Op de eerste plek op dit moment in Q1. Uh, Ricciardo met 1.38.1. Gevolgd door uh, 65.000ste verschil. Uh, Vettel, dan Rijkonen, Croceau en Max op P5 op dit moment. We staan Hamilton en uh, ja. Bottas dan. Bottas staat 8 voorlopig en Hamilton 10. 10. Tien. Daar is, daar is dus iets aan de hand. Waarschijnlijk gaat het niet helemaal goed... Maar ze zullen waarschijnlijk Q1 net overleven, Albert-Jan. Ja, dat, dat, dat zou toch wel het minste zijn? Ja, wat het even niet overleeft is huis in de duinen. Nee, want het begin van het einde voor het huidige huis in de duinen. Afgelopen maandag is een begin gemaakt met de sloop van het huidige huis in de duinen. Als eerste wordt het parkeerterrein en het terrein richting het fietspad bij de golfbaan klaargemaakt... voor het plaatsen van tijdelijke woonruimte voor de grootste deel van de bewoners. Allereerst moeten de aansluitingen voor gas, licht, water en de riolering worden aangelegd... voordat de containers geplaatst kunnen worden... Naar verwachting kan in begin 2019 een begin met de sloop worden gemaakt. De nieuwbouw is vooral gericht op de toekomst met meer comfort voor de bewoners. Zo komen er onder meer aparte 1- en 2-persoonskamers met balkon. En door het aanbrengen van moderne huishoudelijke elektronica zal het leefcomfort voor de cliënten van het nieuwe woonzorgcentrum veel beter worden. Verder wordt het restaurant als centraal punt in het midden van een nieuwbouw geplaatst... waar ook de senioren van de aanleunwoningen en andere eh, Zandvoortse bewoners van harte welkom zijn. Nou, het dus gaat weer even, een uh, mooi huis worden. Even door de pijn heen bijten, maar het wordt mooier. Zo is het. Dankjewel, uh, Albert-Jan. Ik zou dadelijk uh, meer uh, informatie inderdaad, over de kwalificatie van right de, de, de Formule 1. Maar eerst deze 7 van in en de middel...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 Floors are wet And taps are still running Dishes are broken How did we get op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was In de Middel. I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle wind On the wind that lits her perfume through the air I'm picking up She's giving me the excitations I'm, I'm backing up Good vibrations She's, pray, she's giving me but i know she must be kind komt hij er recht aan de nazomer. Vandaar ook uh, de Beach Boys, uh, weer eens uh, gedraaid. Dat was de Koot Vibration, een van hun uh, grotere hits. Ja, Burendag gaat er ook weer aankomen. Taarten bakken en sporten tijdens Burendag. De jaarlijkse landelijke Burendag is op zaterdag 22 september. Maar in Stanford wordt Burendag een dag eerder gehouden. Bij Pluspunt is in de ochtend in de locatie Noord en in de Middag... In de locatie Centrum, de Blauwe Tram, een programma opgesteld op vrijdag 21 september. Vrijdagochtend 21 september vindt van 10 tot 12 uur heel Pluspunt bakt plaats bij Pluspunt in Noord. Bent u gek op bakken? meld u dan aan voor de Pluspunt taartenbakwedstrijd. Voor elke zelfgemaakte taart wordt 10 euro vergoed als bijdrage in de kosten. Een jury van echte taartliefhebbers zal alle ingediende taarten beoordelen en een winnaar kiezen. Daarbij zal worden gelet op de vorm, smaak en presentatie. Deelname is gratis. Aanmelden voor de taartenwedstrijd kan bij de balie van Pluspunt aan de Vlemingstraat 55. 5740330. 5740330. Lekker taarten gegeten bij Pluspunt in de ochtend? Zin in wat beweging om de calorieën eraf te krijgen? Ga dan in de middag naar de blauwe tram in het centrum... en werk mee aan de gezamenlijke conditie tijdens de sportburendag. Zowel op het plein voor de deur als binnen in de gymzaal is er van alles te beleven. Jong en oud is welkom en is voor elke leeftijd een leuke activiteit. Er worden sportiviteitsdemonstraties gegeven waarbij meedoen wordt aangemoedigd. Tussendoor krijgen de deelnemers een verfrissend drankje... en iedereen kan zich aanmelden voor een leuk sportmaatje. Deze activiteit vindt plaats tussen half twee en half vier. Programmaonderdelen zijn onder andere Bellycon, walking, voetbal, fit voor senioren, Chi. Sport in stuif voor kinderen, beweeg mee met het circus voor alle leeftijden uiteraard. En meedoen aan deze leuke en actieve Burendag is geheel gratis. Aanmelden is niet nodig en meer over informatie over Burendag kunt u krijgen via Jolanda Meijer. Via het uh, e-mailadres Jolanda.apenstaatjeplus.zandvoort.nl Jolanda.apenstaatjeplus.zandvoort.nl dus op vrijdag 21 september is de Burendag in Zandvoort. En dat gaat weer een hele mooie Burendag worden... met de activiteiten van Pluspunt. Zo is het maar net. We gaan eens even een funhuisje voor je draaien. hele tijd niet gehoord op de radio. Hier is Pink. Huis in de Dein, hè, singel. De Funhouse. Je uh, de single van Pinken, uh, hit van alweer, heel veel jaren geleden. Het is uh, precies half vier hier in Stanford, Tijd voor uh, de evenementen. Nou, uh, ik heb geprobeerd volledig te zijn, maar dat is bijna onmogelijk. Oké. Okay. Niet alle evenementen staan ook weer vermeld op de VWV-evenementenkalender. Maar je moet dus links, rechts of waar, dan ook, waar je dan ook tegenkomt dan wegplukken. Dus wellicht een idee voor de VVV om dat toch weer te centraliseren... zodat je één grote activiteitenlijst hebt. Het is maar een idee. Goed, uh, zoals gezegd, vandaag en morgen racen op het circuit Zandvoort... tijdens de DNRT Racing Days. En uh, de tweede editie van de DNRT Racing Days... kent wederom voldoende autospectakel. En de wedstrijden worden verreden door raceklassers... uit het DNR Dutch National Racing Team Sport Series. De entree is gratis... En DNRT, DNRT wil zeggen, laagdrempelig, ook voor uh, coureurs... met relatief weinig, uh, minder geld in hun portemonnee... kunnen toch uh, race, uh, racen tijdens deze DNRT-races. Wilt u een keer kennis maken of wilt u eens een keer het circuit van dichtbij zien? Dit is een mooie aanleiding om uh, vandaag of morgen tijdens het prachtige weer... eens even op het circuit Zandvoort te gaan kijken. Dan morgen de Laureaten Prinses Christina Concours. Het tweede deel van de programmering van Classic Concerts voor dit seizoen start morgen. Zoals te doen gebruikelijk zal weer een aantal Laureaten van het Prinses Christina Concours acte de présence geven in de protestantse Kerk aan het Kerkplein. Dit, maal, dit jaar heeft het Classic Concert er maar liefst vier weten te strikken. Het concert van Classic Concerts in de protestantse Kerk aan het Kerkplein begint om drie uur morgen. En een half uur eerder gaat de deur open. De entree bedraagt vijf euro waar u tevens een programma flyer voor krijgt. De cabaretiers Annemarie Hensolman uh, Henselman en Hannie Kroeze... vormen samen met de muzici uh, Rob Roelveld en Rob Hogenkamp al dik 12 jaar... de middelbare meiden. Jaar na jaar trekken ze volle zalen met hun shows... die ze de laatste jaren stevast in Zandvoort beginnen. De repetities zijn inmiddels in volle gang... De première in Theater De Krocht is op 21 en 22 september aanstaande... en de entree bedraagt 15 euro. En kaarten zijn te bestellen via infoapenstaatjemiddelbaremeiden.nl... middelbaremeiden.nl info -middelbare aan de theaterzaal... en via telefoonnummer 06-546-77-947. 06-546-77-947. Bij heel veel animo is er nog zelfs een optie voor een extra matinée op de zondag. Dan, we hadden het al over de buurdag, die hebben we al gemeld... en dan gaan we naar 23 september, want dan is de DNRT er weer... maar dan met een 12-uurs-race. Uiteraard locatie, circuit Zandvoort. Toeschouwers die met de auto komen kunnen voor 6 uur per voertuig... op het parkeerterrein achter de hoofdtribune parkeren. Verder is de toegang van dit gratis, zowel in de duinen, hoofdribune en paddock, vrij toegankelijk. Dus je kan heel dicht bij het racegeweld komen op die 23 september tijdens de 12 uur van de DNRT. De mobiliteitsrace is de rolstoel en scootmobiel uh, race van Zandvoort. De race is onderdeel de van de jaarlijkse mobiliteitsdag. Die wordt georganiseerd voor Zandvoorters die door een beperking gebruik maken van een voorziening als rolstoel en scootmobiel. Dit jaar is de mobiliteitsrace op donderdag 27 september van half twee s middags tot 4 uur op het terrein van Nieuw Unicum. Steunpunt ook Zandvoort organiseert deze dag en nodigt iedereen van harte uit om mee te doen of te komen kijken. De organisatie zoals geest is, is in handen van Nieuw Unicum en wijk Steunpunt ook Zandvoort. Met medewerking van biologen. En voor de race kunt u zich uh, biogen, moet ik zeggen. Voor de race kunt u zich opgeven bij de balie van Pluspunt aan de Vlemingstraat nummer 55... Ook op de dag zelf is het nog mogelijk om, de, om aan te melden. Dan uh, gaan we naar 29 september... want dan hebben we een, een Duitse sfeer in, op het centrum, in het centrum van Zandvoort... tijdens het jaarlijkse Oktoberfest. Op zaterdag 29 september organiseert het Muziekfestival Zandvoort... voor de zesde keer een Oktoberfest. En nu niet meteen roepen Oktoberfest in september. Ja, het traditionele Miechner... Oktoberfest begint op de eerste zaterdag na 15 september... en eindigt op de eerste zondag in oktober. 29 september vanaf 8 uur Oktoberfest. De place to be? Uiteraard het Raadhuisplein. En enigszins uh, gepaste kleding zou leuk zijn, maar is natuurlijk niet verplicht. Gaan we naar 30 september. Gaan we wederom naar het circuit Zandvoort... tijdens de Vredestein Supercar Sunday. Op, bij de Vredestein Supercar Sunday op 30 september 2018... zullen de meest bijzondere exemplaren van supercars aanwezig zijn op het circuit... De meeste supercars die te bewonderen zijn op de speciale showpaddock... komen ook in actie op het circuit. Geniet van de brullende motoren tijdens de speciale hot lap sessies Dat allemaal op 30 september tijdens de Vredestein Supercar Sunday. Maar kijk voor het volledige programma ook even op de website... www.circuitparkzandvoort.nl www En ook op 30 september van half elf morgens tot half zes middags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 Het zijn levensliederen, meestal over vissersleed en zeemansleiden. Dat allemaal op 30 september van half elf morgens tot half zes middags. En voor onze honden ook goed nieuws, want het strandseizoen voor de tijd dat honden de hele dag op het het Strand mogen... dat start op zondag 7 oktober op grootse wijze met de Big Walk. Hondenliefhebbers en hun trouwe viervoeters nemen dan deel aan de eerste editie van dit unieke wandeling op het strand. De Big Walk is het moment om het strandseizoen voor de honden te openen. Hulphond Nederland roept alle honden en hun baasjes op om mee te doen aan de vijf kilometer strandwandeling. Met een deelname steunen ze, steunen ze tevens de opleiding en inzet van hulphonden. Dus honden, zet het vast in je agenda. Zondag 7 oktober mag je weer op het strand. Ja, en anders komt er geen hond, wou je zeggen. Komt er hond. <laughs> Zo is dat. Nou, in ieder geval uh, mooi dat uh, dat uh, plaats gaat vinden op het uh, Zalvers strand. Een mooie opening van het uh, seizoen uh, voor uh, de honden uh, hier. Nou, we gaan uh, weer een plaatje draaien. Ik kan uh, even zeggen tegen jou dat we met Q2 uh, bezig zijn nog uh, oh, ja. iets minder dan 4 uh, minuten. En Max, we stappen op dit moment op P nummer 1. Meen je niet? Jawel. 1.37.2. Zo, dat is snel. Een honderdste sneller dan Hamilton. Zo is het. Een ste sneller dan Ricciardo. <laughs> en dan uh, en meer dan een seconde sneller dan Perez. En uh, Bottas komt daarna. Dat is de top 5 op dit moment van Q nummer 2. En hier is uh, een oude zin van Mert uh, Yeah. q 2 is op dit moment gaande met nog iets meer dan 20 seconden op de klok. En op dit moment Kimi Rijkonen op P nummer 1. Gevolgd door ons eigen Max Verstappen. Er zit 20.000ste verschil tussen. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken.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 je het weet is heel die zomer weer lang voorbij. En deze Gerrit Koch vertelde het vorige week op het strand bij Beach Club 10... tijdens de uitzending van uh, Tijd voor Max. Hij had, uh, destijds had hij een uh, ne Nederlands uh, een vriendinnetje, zou moet ik het zeggen. En in uh, Zandvoort is dit uh, idee, of dit plaatje, ontstaan in een uh, discotheek... op een andere Franstalige plaat. Uh, de deze paradie geschreven. Het is weer voorbij die mooie zomer. Jawel, Albert-Jan. Nou, wat dacht je met van de kerstman? De kerst. Dat ja, ja, nee, dat is geen gekkigheid. Oh, een arresteren, rendieren, oliebollen, ski hut, glühwein en DJs. Maar het gaat goed met je of niet? Waar denk je dan Aan, aan, de, aan, de, aan het strand, en natuurlijk. De, aan de ijsbaan natuurlijk. Maar goed, nee, heel, geheel iets anders. We hebben het over. Ja, je hebt het heel goed. Beach club team. Want het is vandaag 15 september en uh, het is nog 100 dagen voor kerstfeest. Of en uh, het ultieme kerstfeest midden in de zomer. Zoals gezegd, compleet met kerstman, arreslee, rendieren, oliebollen, ski, hut, gluwijn en gjs. Het begint allemaal vanavond om 8 uur en duurt tot 12 uur. En de kaarten, de entreekaarten zijn 10 euro het stuk. Dus vanavond bent u van harte welkom als u in kerstsferen wil komen... tijdens Beach Club 10 op deze heerlijke 100 dagen voor kerstfeest. Nogmaals, het begint om 8 uur en duurt tot 12 uur. Beach Club 10, de locatie to be. En de entree bedraagt 10 euro. Hebben ze ook uh, oliebollen, appelflappen en dat al, soort dingen? Ja, staat erbij. Uh, Skihut, uh, oliebollen, ja hoor, alles is er. En dan heb ik nog een even een ander bericht. Uh, dat is uh, voor de jazzliefhebbers in Zandvoort. Zoals aan het einde van het afgelopen seizoen van jazz in Zandvoort al werd gemeld, moet de stichting een pas op de plaats houden. De gezondheid van de grote initiator en organisatie van de maandelijkse reeks jazzconcert in Theater de Krocht. Erik Timmermans laat helaas nog steeds de wensen over. Toch houdt het bestuur bij monden van voorzitter Hans Rijmers een slag om de arm. Ze gaan er voorzichtig van uit dat de mogelijkheid vanaf, mogelijk vanaf 2019 een nieuwe start gemaakt kan worden. In de verklaring zei Rijmers hierover, we gaan er vanuit. uit. Misschien is het, wensen beter om, is het wensen beter omschreven dat we de concertreeks begin 2019 kunnen hervatten... of zoveel eerder als mogelijk. Echter, u begrijpt dat een goede gezondheid van Erik oneindig veel belangrijker is. We doen er alles aan om u weer zo snel mogelijk in theater de krocht te mogen ontvangen. In de Zandvoortskrant en op de website van de Facebook en Facebookpagina van Jazz in Zandvoort... zal indien mogelijk nieuws gepubliceerd worden. Nou, ook wij van CFM wensen Erik Timmermans beterschap. Dank Abidjan, uh, voor uh, dit bericht. En Erik, uh, van harte wetenschap, namens inderdaad heel CFM. Uh, ja, we hebben het vandaag over de Kilty Pleasures. Dat zijn eigenlijk uh, platen, Abidjan. Dat je denkt, ja, het is wel een leuke plaat... maar eigenlijk durf ik niet te zeggen dat ik daar een fan van ben. <kijen> zoiets is het. En dat heb ik ook bij deze plaat. Ik was zelf, uh, even rekenen, mm, zeven jaar oud... Okay. toen deze plaat een uh, hit werd. En volgens mij heb ik mijn zus, mijn oudere zus... Die heeft een beetje mij met deze plaat opgezadeld destijds. En daarom ben ik besmet door deze plaat. All around my hat, I will wear the green willow. And all around my hat, for a 12-month and a day. And if anyone should ask me the reason why I'm wearing it, it's all for my Who's far, far away Heb jij er ook nog geen, Albert uh, Jan? Je kan hem opgeven. Je kan hem opgeven. Nee, ik, ja, dus... ik heb zo'n zo grote keuze. Ja, okay. ja, ik ben heel benieuwd. He. We hebben nog uh, iets meer dan een uur om um, er uh, minimaal eentje van jou te draaien. Dus, uh, je weet wat je te doen staat. Ik ga peinzen. Goed, Goed. Mooi. Geheel iets anders. De Kei Pluspunt, huurdersplatform en de gemeente Zandvoort presenteren op 26 september aanstaande het plan Langer zelfstandig thuiswonen in Nieuw-Noord. Samen met wijkbewoners hebben gemeente Zandvoort, het pluspunt De Kei en het huurdersplatform Zandvoort Arcade een plan opgesteld om in Nieuw-Noord langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Wijkbewoners hebben tijdens twee bijeenkomsten in mei en juni van dit jaar hun ervaringen en ideeën verteld. Het plan is klaar en wordt op 26 september aanstaande gepresenteerd. Wijkbewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om deze presentatie bij te wonen. Zoals gezegd, de bijeenkomst is op 26 september aanstaande. Van 2 uur middags tot 3 uur. In het pluspunt aan de Vlemingstraat nummer 55. Dankjewel Albert-Jan. We zitten in Q3 van de kwalificatie in Singapore. Op dit moment nog 8 minuten te gaan in Q3. En nog niemand heeft de tijd gezet. We houden het in de gaten. Heerlijk hè, deze gaan we houden, de en keep me hanging on. Ja, we hebben jouw guilty pleasure ook in Albert ah, Ja, nee, die gaan we zo meteen ja. in de derde uur draaien hoor, geweldig. Dat wordt echt een cliffhanger, ja, maar dat wordt echt een, is een echte guilty pleasure. Ja, door, ja, heel goed, blijf maar gewoon luisteren, dan je de guilty pleasure van Albert uh, Jan. En we gaan lekker naar het strand toe, met de Beach, ja, vanwege die uh, hulphandelactie. Uh, actie. Good